1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Opnieuw is op een fokkerij het coronavirus vastgesteld. Dit keer in het dorp Aarle-Rikstel in Noord-Brabant. Alle 2000 moederdieren worden zo snel mogelijk afgemaakt... meldt het ministerie van Landbouw. In totaal zijn nu 23 bedrijven in Nederland besmet. Die zijn bijna allemaal geruimd. Over 3,5 jaar moeten alle bedrijven stoppen. Minister Schouten wil de fokkerijen niet preventief ruimen. Techbedrijf Google investeert de komende jaren 10 miljard dollar in India. Google-topman Pichai zegt dat hij informatie toegankelijk wil maken voor alle Indiërs in hun eigen taal. Inclusief Hindi, Tamil en Punjabi. Na China heeft India de meeste internetgebruikers ter wereld. Het zijn er nu 719 miljoen en dat aantal groeit snel. Voor Google is dat een interessante markt. Ook andere grote techbedrijven zien kansen in India. Zo stak Facebook bijna 6 miljard dollar in het grootste telecombedrijf van dat land. Strandpaviljoens mogen komende winter eenmalig blijven staan om de hoge kosten voor het afbreken te besparen. Dat schrijven de ministers van Nieuwenhuizen en Ollongren in een brief van de Tweede Kamer. Het kabinet ziet de maatregel als een steuntje in de rug voor de paviljoenhouders die al getroffen zijn door de coronacrisis. De strandtenten mogen niet open blijven voor gasten, alleen de hoofdgebouwen van de strandtenten mogen blijven staan. Ondernemers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele stormschade of schade door vandalisme. Europa geeft groen licht voor het miljardensteunpakket aan KLM. Volgens Eurocommissaris Vestiger van Mededinging... is de vliegmaatschappij cruciaal voor de Nederlandse economie. De Nederlandse staat geeft KLM 3,4 miljard euro steun... om door de coronacrisis te komen. Het weer nog veel zon, 20 tot 24 graden. Vanavond meer bewolking, vannacht en morgen regen. Morgen wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, maar goed, uh, uh, ik heb wat genomen dat, uh, dat uh, de wethouder zich hier gaat zetten voor de tennishal, die al een hele lange tijd op de planning staat. Ja. En ik, ik denk dat het ook belangrijk is om, uh, om te starten aan het Fonds, het neca fonds En eigenlijk hoe we uh, de komende tijd ook uh, zeg maar, door de coronacrisis heen komen... en wat we daar allemaal aan, uh, aan werken hebben te bewerkstelligen. Dus het sociale domein uh, zal... Uh,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 zal niet onder hem vallen, want dat zal volgens mij onder Gert-Jan blijven vallen. Okay. Omdat hij volgens mij cultuur heeft. Uh, en ik, ik verwacht wel dat er van, uh, van eigenlijk ook na de zomer een voorstel komt van het college over wat we eventueel zouden kunnen doen om de knoch te, uh, te kunnen renoveren. Ja. Um, nou, uh, wij gaan het natuurlijk allemaal volgen. We willen natuurlijk graag een keertje praten uh, met Raymond als er iets aan de, aan de hand is. Ja. Um,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 Juh. Jullie ook bedankt. Oké. Okay.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 En dan dit verhaal vertelt dan de 24 uur die daarna volgen. Maar dat ga ik niet verklappen natuurlijk. Nee, nee, nee, maar anders, is, anders <laughs> is de spanning er vanaf. Dan is de spanning ervan af, ja, hè? Nee, ja. nee, er vanaf, ja. Maar het is, Saskia Noord is altijd goed voor een, voor een top, uh, top 5 plek. Dan, ja. Al jarenlang. Uh, dus dat uh, gaat altijd goed. Oké, okay. nou, nummer 2. Twee. Nummer 2, twee, nou, dat zal de meeste mensen ook niet verbazen. Dat is het boek wat uh, Mark Hond geschreven heeft.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 En dan vertelt hij dan naar Kees Jansma. Nou, dat is ook geen onbekende. En daar heeft hij zijn verhaal aan verteld. En zo is dat. En die heeft dat mooi opgeschreven. Die heeft dat mooi opgeschreven, ja. Ja, dan heb ik nog een, een, een persoonlijke vraag. Nou ja, persoonlijk valt het wel mee hoor. De zeven zussen. De zeven zussen. Nou, ik, heb, ik hoorde van de week al dat daar misschien een vraag over kwam. Uh, ja, dat blijft bij ons in de afdeling...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 Maar dan, ja, dan hebben we wat te, te wensen. Van, uh, van spoorloos, Dus ik zeg, van mij mogen er nog een paar zussen gevonden worden. Toch? Ja, <laughs> precies. <laughs> ja. Hey, uh, je, je, je leest natuurlijk zelf ook. Hè? Dat, dat lijkt me ja. tenminste uh, evident. Um, wat is jouw persoonlijke tip? Ja, um, um, het mooiste boek wat ik tot nu toe uh, gelezen heb uh, afgelopen jaren... is uh, Het Nest van uh, Roxane van Iperen. En dat gaat, uh, waarschijnlijk is de titel wel bekend...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 Nou, en dan het spannendste boek. Wat, wat, uh, wat is het, het meest verkochte, spannende boek wat je hebt? Tenminste, echt dan in een, in een thrillerachtige, uh, detectiveachtige ja, serie. Uh, op dit moment toch, Saskia Noord. Ja, ja dat, is, dat, dat, dat komt op dit moment niet zoveel in. Uh, je bent en, af en toe moeilijk en is... te horen, Sjaak. Uh, ja, oh, gaat het nu beter? Ja, nu is het beter.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 ja, veiligheid voor, je, voor jezelf uh, en, en je personeel. Voor de medewerkers, En uiteraard, en voor de gasten ook. Dus uh, ja, het blijft natuurlijk altijd wel een dingetje. Want mensen komen natuurlijk binnen en pakken een kaartje om naar te kijken. Zetten het weer terug. En dat doen ze ook niet met handschoenen aan. Dus dit, het is altijd wel een beetje ingewikkeld.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 Nou goed. Iedereen ja. uh, lekker aan het lezen. Uh, ik ja, uh, hoop dat we nummer 7 van uh, de zusters uit uh, gaat komen. En uh, voor de dan, rest, uh, we ja. dan spreken we elkaar vast weer. Dan spreken we elkaar vast weer. Ik wens je een heel fijn uh, zonnig weekend. Uh, en ja, uh, tot Dank horens. Ja. Succes met het programma. Hè? Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Wij uh, gaan afsluiten. We gaan, uh, oh, kijk eens aan. Tot ziens. Dankjewel. Hai. Dag Sjaak. Doei. Goed. We gaan afsluiten.